Het houdt in het kort in dat we uh, naast het hele strafrechtelijke traject nu ook uh, zelf als winkelier een boete opleggen op civielrechtelijke basis aan, uh, aan de winkeldief. En het grote verschil is dus dat daar waar je vroeger als je aangifte deed, daar eigenlijk als de winkelier niet direct iets voor terugzag. Dan krijg je dus nu 151 euro. Winkeliers moeten zich via een website aanmelden voor de nieuwe regeling. Daarna kunnen ze er gebruik van maken. In Gelderland en Noord-Holland is de nieuwe regeling getest. Volgens staatssecretaris Steven was de aanpak daar een groot succes. Het aantal winkeldiefstallen daalde met 30 tot 40 procent. GroenLinks is nog niet tevreden over de toezeggingen van het kabinet over de missie naar Koen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 Vorig jaar kwamen de meeste mensen om in Haiti... dat in januari ook werd getroffen door een zware aardbeving. Verder kosten de grote toendrabranden branden in Rusland... en de overstromingen in China en Pakistan veel mensenlevens. Door al die rampen waren de verzekeraars vorig jaar... 43 miljard dollar aan schadevergoedingen kwijt. Het weer zonnig, middagtemperatuur 10 graden in het noorden... tot 15 in het zuiden van het land. Morgen bewolkt en regenachtig bij maximaal tussen 12 en 17 graden. En ook de rest van het week... Wisselvallig, maar wel zacht. ANWB Verkeersinformatie. er staat viel op de A10, de Ring West richting Zaanstad. Tussen Geusveld en Knopend Koenplein 5 kilometer. Op de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Soesterberg en Leuze 3 kilometer. Tussen Utrecht Centraal en Ede Wageningen rijden geen treinen na een aanrijding. De vertraging is daar meer dan een uur.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 EO, dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met dit half uur een reportage over vrouwen met autisme. Daarna gaat oud-politica Vos in onze dagelijkse opinierubriek... en appeltjes schillen. Goedemiddag, Meili, hartelijk welkom. Goedemiddag. Waar ga je je over opwinden? Ik ga me opwinden over die andere kant van het hele bonusdebat. Hoe kan het zijn dat een, dat een bestuur van de ING zulke domme besluiten neemt? En twee binnen één week. Oké. Okay. En aan wie ga je dat voorleggen? En dat ga ik voorleggen aan Suzanne Stolten. Zij is de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. Dus zij weet alles van hoe eigenlijk al die topmannen wordt geworven. En de vraag naar haar is van ja, waarom zijn het altijd van die oudere mannen? Zijn er geen leuke jonge vrouwen te vinden die dat willen doen? Ja, of jonge jongens, maakt niet uit. Maar mijn probleem zit er vooral dat het altijd dezelfde type mensen zijn... die waarschijnlijk hetzelfde denken en waarschijnlijk niet zo goed weten meer wat er in de samenleving, hun klanten, gebeurt. En zij werft die mensen, dus zij moet weten hoe het zit. En zij werft ze zelf niet, maar ze weet alles van dat werven en hoe dat gaat... en de eisen en criteria, dus ja, daar gaan we een appeltje mee schillen. Dat straks, na de reportage. Je bent slim, maar toch presteer je onder je niveau. En je bent sociaal, maar toch mis je de aansluiting. Veel volwassenen, en vooral vrouwen, lopen hier tegenaan. Ze raken uitgeput en depressief, zonder te weten wat er aan de hand is. Totdat ze op de oorzaak stuiten, autisme...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 Ja, dat ik dat niet kon volhouden. We zijn op de Prinsgracht in Den Haag. Dit is het uh, gebouw van wat vroeger het Driag heet, tegenwoordig uh, Parnassia heet. Hier ben ik om mijn veertien dagelijks uh, langs gegaan. En voor het eerst het hele grote afgesloten gebouw binnengegaan om te vragen van joh, er klopt iets niet, kunnen, kunnen jullie mij helpen, kunnen, kunnen we iets doen? Nou, we gaan nu maar niet naar binnen, want het is hier. Uh... Ja, gesloten. Je, kunt, je moet echt aanbellen en je moet een afspraak hebben. Wat was jouw aanleiding om hier toen aan te kloppen? Ja, Het ging niet goed op school. Ik, uh, ik, ik kon niet pre uh, presteren naar mijn, uh, naar mijn idee. En hebben ze je geholpen? Nee, uiteindelijk niet. Uh, je blijft aanmolderen en dat probeer je een tijdje zonder hulp. En je probeert weer te werken en je probeert weer alles op groen te zetten. Maar uiteindelijk kom je weer op datzelfde punt terug. Dus dan ga je weer op zoek en dan ga je, ga je naar een andere instelling. Het syndroom van Asperger is een vorm van autisme. Het gaat om mensen die een normale of bovennormale intelligentie hebben... zeer verbaal zich zeer goed kunnen uitdrukken... en zich daarmee onderscheiden van de autistische stoornis zelf. Ina van Berkelaar... Hoogleraar Emeritus, orthopedagogiek aan de Leidse Universiteit. En ik heb mij de afgelopen 48 jaar bezig gehouden met mensen met autisme. Ow, oh. is this great? Ik I, I don't my have my toothpicks. Definitely not gonna, not gonna have my, my, my pancakes. What? With... Oh. fucking like is, is denk ik een, een klassiek aut autist. Uh -oh. Volledig in zijn eigen wereld, maar ook bijvoorbeeld zijn bewegingen zijn, zijn heel typisch. 246. Als mensen dan inderdaad aan, aan autisme denken... dan denken ze van als ze lucifers laten vallen... dat ik dan ook altijd weet hoeveel dat er zijn en dat soort dingen. 250. 246. Er four left in de box. Uh-oh. Dat heb jij niet. Toch heb jij iets uit het autisme-spectrum. Ja, ja het zit Han van Asperger is heel moeilijk uit te leggen. Omdat het vaak ook dingen zijn waarvan mensen zeggen... ja, dat heb ik ook wel eens. Bijvoorbeeld, uh, bij mij komt als hier de, de gasmaaier voorbij komt... Dan, dan is mijn dag eigenlijk bewijs van spreken voor pest. En iemand zonder Asperger kan denken, ja, dat vind ik ook irritant. Wat is eigenlijk het verschil tussen het syndroom van Asperger en wat in de volksmond autisme wordt genoemd. Je kan het wel zien dat de mensen met Asperger-syndroom... zijn toch iets socialer ingesteld, iets meer op de ander ingesteld. Maar als ze beide zeg maar, volwassen zijn, veel hebben geleerd en afgeleerd... dan zijn ze op volwassen leeftijd moeilijk uit elkaar te halen. Het is vooral sociale intuïtie. Wanneer kan ik wat wel zeggen en niet... Hè? Wij weten heel goed, van dit kan je nu beter even niet zeggen. Hou het nog maar even voor je. Daar hebben ze een tekort aan. Een gebrek aan sociaal instinct... Waar zijn we nu? We zijn nu op het terrein van, van Rivierduinen. Ik was hier inmiddels een stuk ouder. Ik denk, ja, 25 dat ik, dat ik inmiddels was. Waar liep je vooral tegenaan? Ja, dat ik vastliep op, op mijn werk. Dat je niet meegaat in de stroom. Als je bijvoorbeeld op je heen kijkt hoe mensen dingen doen... ze gaan naar hun werk, hun boodschappen bij vrienden langs. Dan denk ik, weet je, daar heb ik drie weken voor nodig, wat zij op een dag doen. En wat zeiden ze hier van je? Ze wisten eigenlijk het ook niet goed en in eerste instantie wordt er makkelijk gedacht in de zin van je hebt een burn-out en je hebt wat meegemaakt. Je moet gewoon even rustig aandoen, je moet leuke dingen gaan doen, je krijgt wat medicijnen. En... Wat voor medicijnen kreeg je? Ja, van alles, van antidepressiva, antipsychotica, kalmeringstabletten, ja. En hielp dat? Nee, het maakt het eerder erger, want je raakt jezelf op die manier ook een beetje kwijt. Je wordt loom en duf. Dus, maar weer verder zoeken? Nou ja, doordat de bezuinigingen, et cetera, therapie, ondanks beloftes en dingen, toch stopte. Uh, daarvoor viel, viel mij alles weg. Ik viel, in een, ik viel echt gewoon in een zwart gat. Ja, totdat ik op een gegeven moment zelfs aan mijn psychiater vroeg of hij mij wel serieus nam en ja nee zei. En ik, ja, ik, ik knapte. Ik kon niks meer. Ik ben huilend weggelopen en ben blij dat ik thuis ben aangekomen. En zo uh, ging Yvette weer verder zoeken. Ina van Berkelaar. Ik heb mij de afgelopen 48 jaar bezig gehouden met mensen met autisme. Ik heb net Yvette geportretteerd. Zij heeft vanaf haar 14e hulp gezocht. En nu pas weet ze dat ze het syndroom van Asperger heeft. Komt dat vaker voor? Ja, dat komt veel vaker voor. In wezen zijn we er altijd van uitgegaan... Dat... We hebben een verhouding van vier mannen op één vrouw... of vier jongens op één meisje. En uh, inmiddels zien we dat met name in de volwassenzorg... er heel veel vrouwen zichzelf aanmelden met de vraag... heb ik misschien wel een vorm van autisme. Ik kan u cijfers geven van het autismecentrum... wat onder de RIAG in Leiden valt. En daar worden uh, gemiddeld ongeveer 300 mensen per jaar... bij de volwassen team aangemeld met de vragen... of er sprake is van autisme. Nou... Het gemiddelde was ongeveer 15 vrouwen per jaar. En dat is het afgelopen jaar is dat opgelopen tot bijna 70. Ja, dat is een enorme stijging. En dat betekent, en dat is niet alleen in Nederland, en dat begrijp ik ook van die IFET. we hebben gewoon heel veel meisjes vroeger gemist. Wat hebben die meisjes of jonge vrouwen dan wel vaak voor diagnose gekregen? Heel extreem verlegen of heel sociaal angstig. En wat je dan ziet als ze wat ouder binnenkomen... dat ze ook vaak de diagnose depressie hebben gehad. Borderline, weet ik ook, zijn er ook een heel aantal van. En, uh, en er was het ook wel met een persoonlijkheidsstoornis. Nou, uiteindelijk werd er gedacht aan een dissociatieve stoornis. Wat is dat? Dat je uh, een beetje de tijd kwijt bent in uh, jezelf. Mensen kennen het misschien als je een tijd in de trein zit... en ineens denk je, hé, hey, ik ben er al. Dan ben je soms een stukje van de tijd kwijt. En een, ja, een dissociatieve stoornis, dan heb je daar gewoon vaker last van. En wat je dan ziet, is dat het vaak bij, bij misbruikte kinderen voorkomt. Schrok je daar niet van? Ja, ik ging me afvragen wat er ook gebeurd was. Je gaat dus twijfelen, ben ik misschien ook misbruikt. Ja, dat, dat gaat zeker bij je opkomen. Dat is heel heftig. En, en, en dan krijg je. Uh, je kan ook dan op een gegeven moment een soort van bevestigingen vinden. Meisjes, vrouwen hebben soms tientallen jaren getopt met zichzelf... en wisten niet goed wat er aan de hand was. Wat heeft dat voor die meisjes en vrouwen betekend? Ik denk dat ze zich heel erg ongelukkig voelen in een hele aantal. Nou, ze lopen vast in heel veel relaties. Dus ook zowel met, uh, van hun eigen geslacht, eigen seksen zeg maar, als ook van de ander. En in de werksituaties. Want men begrijpt de manier van optreden niet. En begrijpt niet waarom ze zich zo gedragen. Dat betekent dat ze eigenlijk uit de boot vallen... en een zeer geïsoleerd en dus vaak een depressief bestaan leiden. Ik denk zeker dat er mensen zo in paniek raken... dat ze denken, ja, wat moet ik met dit leven? Je hebt een complete map met allemaal papieren ja. over jouw hulpverleningstraject. Ik heb meerdere klachten ingediend, maar wat voor mij ja, een, hele, een hele belangrijke klacht is, dat de psychiater die ik toen had, ik hem dus zelf wel heb gevraagd naar uh, een verwijzing naar het autismecentrum, zodat ik in ieder geval, waar ik een vermoeden had, dat dat in ieder geval onderzocht kon worden. En, en ik wilde dat dan gewoon ook eindelijk eens weten. En kreeg je die ook? Nee, die kreeg ik niet. Waarom niet? Ik kreeg dat niet omdat ze in eerste instantie zoiets hadden van... nou, jij en autisme, dat... Uh, nee, dat, uh, dat, ja, dat werd een beetje afgedaan. Want ik had toch uh, enigszins sociaal uh, contact uh, naar, naar, naar hun maatstaven, zeg maar. Ik, uh, ik kan dat natuurlijk niet hard maken... maar ik voelde mij op dat moment ook een beetje uitgelachen door de psychiater.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 Ja, we zijn hier bij, bij PsyQ, weer terug in Den Haag. Nou, hier heb ik uiteindelijk een, een test gedaan uh, op Asperger. En wat kwam daaruit? Ja, dat was vrij snel duidelijk. Ja, toen had ik eindelijk mijn diagnose. Eindelijk duidelijkheid, ja, na 32 jaar. Hoe zie jij je leven nu verder voor je? Nou, er, er is weer hoop. U luisterde naar een portret van Yvette, die er na 18 jaar tobbe achterkwam dat ze autistisch is. En ze is niet de enige. Aanstaande vrijdag presenteert de Nederlandse Vereniging voor Autisme een zwart boek... met tientallen ervaringen van volwassenen die jaren in het hulpverleningscircuit rondliepen... zonder te weten wat er aan de hand was. Voor meer informatie over wat u kunt doen, zie onze website www.ditistedag.nu. Wie schilder vandaag ons appeltje. Dat is Meilie Vos, oud-kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Opnieuw uh, hartelijk welkom. Goedemiddag. Dankjewel. Uh, je gaf net al aan, je wilt het hebben over de andere kant van de bonuscultuur. Ja. Wat bedoel je precies? Daarmee bedoel ik van hoe het dan toch kan uh, dat een raad van bestuur of een raad van commissarissen eigenlijk zo'n. Ja, tussen aanhalingstekens een dom besluit neemt. Kijk, het was natuurlijk wettelijk mocht het allemaal wel, maar uh, als je geen rekening houdt met de maatschappelijke woede die je dan op je af, uh, afroept, um, en ook, hè, dus volgens mij is er pas die, die, die bonus pas weer teruggedraaid nadat zoveel mensen je geen rekening opzichten dan moet je echt eens gaan nadenken van hebben wij nog wel genoeg voeling met de samenleving? En dan komt daar dus nog bovenop die andere fouten waar dus gisteren de hele Telegraaf vol mee zat... dat dan alleen aan mensen met uh, veel geld op een ING-bankrekening of met een persoonlijke adviesrelatie... dat die dan een brief krijgen met uitgelegd van waarom het zo was. Alsof al, al die andere miljoenen ING-klanten, waaronder ik, um, uh, er niet toe doen. Jij had ook een brief gewild. Nee, ik had, ik had geen brief gewild, maar de, de, ik, ik snap dat allemaal wel. Maar ik vind het dus wel ongelooflijk dom. Dan ja. heb je Wie zit er al in die raad van commissarissen en vooral de raad van bestuur? Lodewijk dat, de Waal dat de, toch, raad van ja, commissarissen? Partijgenoot de, van jou? Ja, en die is zelfs overheidscommissaris. Toen op een gegeven moment ING gered moest worden met veel geld. Um, uh, toen werd dus door uh, Lodewijk de Waal als oud-FNV-bestuurder... En, en ook commissaris bij de Stichting Nederlandse Vrijwilligers- en neergezet om vooral zeg maar, de salaris in toon te houden. Ja. Wat doet hij, net, over, net als overigens Wim Kok, doet er helemaal niks aan. Nee. En dan mij verwijt, want hij heeft mij ooit een keertje... toen ik uh, laag kwam op de vorige kandidatenlijst van de PvdA... Uh, dat was omdat Lodewijk de Waal vond dat ik niet bij de PvdA terecht kon, omdat hij mij te sociaal-liberaal vond. Nou, Ik vraag me af wie hier nu de sociaal is. Hier worden nog even wat rekeningjes voor even maar. Uh, heel eventjes, maar goed. Ja. Maar waar, waar dat tegen nou ligt, wie wil jij dit aanhouden? Wie ik moet wil dat tegen Suzanne Stolten. Want wat is nu aan de hand? Als je kijkt naar uh, de, de, de topmensen in Nederland... daarvan is slechts 8% vrouw. En uh, Ik heb er geen cijfers kunnen vinden... maar er zijn ook heel weinig mensen bijvoorbeeld onder de 45. Het zijn voornamelijk oudere mannen. En als, met, met veel ervaring. Uh, en die hebben de neiging om op een gegeven moment... gewoon alleen dezelfde manier te denken en dus te in, kijken. Dus in bonussen en zo. Je zegt jonge mannen en jonge vrouwen... zouden niet aan een bonus gedacht hebben? Nee, maar die zien andere dingen. Die, gaan zich bijvoorbeeld, die stellen heel andere vragen dan mannen onder elkaar... die bijvoorbeeld al twintig jaar samen okay. hetzelfde doen. Je noemde al Suzanne Stolten. Ja. Zij is voorzitter van de NCD. De Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. En nu aan de telefoon. Goedemiddag mevrouw Stolten. Goedemiddag. Ja, Waarom zitten er altijd uh, oude mannen in die uh, raden van commissarissen? Nou, ik wil eigenlijk het allerliefst meteen ingaan op de eerste stelling van, uh, van uh, Meily Vos. Want dat treft eigenlijk meteen de kern van het probleem. Uh, het ING-verhaal. Waar uh, eigenlijk uit blijkt dat wij dusdanig veel regels geschapen hebben... dat we alleen nog maar gewend zijn volgens de regels te werken... en niet meer gewoon met boerenverstand nadenken. En wat Meily Vos terecht zegt... op het moment dat je een diversere samenstelling van raden van commissarissen hebt... Dan wordt er ook naar verwachting in ieder geval, en een aantal voorbeelden bewijzen dat ook, dan wordt er ook gewoon simpele vragen gesteld van ja, kunnen we dat überhaupt maken? Die vraag die is waarschijnlijk helemaal niet meer aan de orde gekomen, want het was met elkaar zo afgesproken. Dus er werd volgens de regels wel die bonus uitgekeerd en niemand heeft ermee over nagedacht wat dat eigenlijk... Uh, uh, in de huidige samenleving. Zeker nadat ook nog boven water kwam dat de pensioenverzekeringen uh, uh, van uh, personeel niet verhoogd Maar, maar wat, wat, wat ik mij dus afvraag, want u, u loopt er heel lang rond, hè, ook in de top. Uh, en we weten al heel lang zeg maar, dat dat soort eenzijdige raden van bestuur en raden van commissarissen gewoon niet goed zijn voor het bedrijf. Uh -huh. Hoe komt het dan dat er nog steeds wordt geworven uh, op deze manier? Dat dus gaat via netwerken, oude jongens, krentenbrood, uh, soms via officiële stichtingen en soms via headhunters... maar uh -huh. dat dan het belangrijkste criterium is netwerk en ervaring. En, ja. volgens, en volgens mij zit het probleem precies daarin. Want dan wordt er dus ja. ervaring gevraagd en netwerk... dan kom je eigenlijk automatisch alleen bij het vijvertje van oude mannen. Uh -huh. Terwijl wat ik van een raad van commissaris en van een raad van bestuur wil... is dat die slim is, of zij... Uh, en en dat, uh, dat heeft eigenlijk helemaal niks met leeftijd te maken. Dus ik denk dat eigenlijk het grootste probleem van waarom wij elke keer weer bij dezelfde oude mannen terechtkomen, is omdat wij ervaring uh, als zo'n belangrijk criterium zien. En dan sluit je vanzelf mensen uit. Dus ja, eigenlijk zou ja. ik zeggen, hou daar toch eens mee op. Laat dat gewoon ja. het criterium nummer tien zijn. En dat zegt ze dan tegen u in uw hoedanigheid als voorzitter van die ja. club en ook uh, vertegenwoordiger van die club absoluut. Uh, uh, terecht, die opmerking is heel terecht. Daar wordt natuurlijk zeker nu in een soort van postcrisis... waarin we ons bevinden, ook al zitten we nog midden in de crisis... Uh, wordt natuurlijk extra nog een keertje gestuurd op risicomanagement. En dan komt ervaring nog een keer extra boven water drijven. Uh, en uh, misschien is het interessant, in Noorwegen is daar onderzoek naar gedaan... dat uh, uh, beursgenoteerde bedrijven... Uh, omhoog gaan op het moment dat een ervaren commissaris toetreedt... en uh, qua koers omlaag gaan op het moment dat een onbekend iemand of een vrouw erbij komt. Dat is een heel apart verschijnsel, wat eigenlijk laat zien dat in de perceptie... Van de samenleving, kennis, ja. de ervaring, nog altijd heel veel. Daar wordt nog heel veel waarde aan gehecht. Ja, maar als wij die perceptie. Want ik, ik geloof namelijk eerlijk gezegd niet zo dat ervaring zo. Het is best belangrijk hoor, maar ik, vind, ik heb liever dus een slim en kritisch iemand. die misschien af en toe een domme vraag stelt. maar wel soms die vragen stelt die gesteld moet worden. Ja, mevrouw Stolten, en dan, mag u een vraag stellen? Wordt u vaak gebeld met de vraag: weet je nog iemand? Uh, wij zelf niet, want wij zijn uh, een vereniging. Wij geven dat door aan het Nationaal Register. Wij zijn founding fathers van het Nationaal Register samen met wno ntw En het Nationaal Register heeft zich absoluut gespecialiseerd in search en selectie van commissarissen. Maar daar bent u wel, wel bestuurslid dus van? Nou, ja, die krijgen zeker uh, regelmatig de vraag, maar uh, ook in onze ogen nog onvoldoende... En uh, ik denk wel dat je nuancering moet aanbrengen als je kijkt naar de, zeg maar, de hele grote ondernemingen. Dan heb ik het met name over internationale, de, zeg maar de AIX, uh, ja, beursgenogeerde ja. bedrijven. Uh, waar uh, uh, ik zelf ook vind, of wij ook vinden, dat er nog erg weinig openheid is in die zin. Je ziet eigenlijk nooit een openbare advertentie dat een, een, een, een nee. lid voor een, een, een, een raad van commissaris gezocht wordt. Maar, maar toch nog even mijn vraag aan u dan. Waarom lukt het u niet als vrouw op die positie om op andere plekken goede vrouwen te krijgen? Nou, ik zou u zeggen... Uh, uh, u zit ik het netwerk. Vrouw... Nou, nee, nee, nee, nee, nee, maar als vrouw, het, het gaat erom dat uh, uh, je niet een verandering van vandaag op morgen kunt realiseren. Dat is één. Maar dat zeggen ze uh, al 15 jaar. Wat zegt u? Dat, dat zegt men al 15 na 20 jaar. Ja, nou ik denk dat we wel toch even een beetje moeten kijken naar het recentere verleden. Als we, als we 15 tot 20 jaar nemen, dan nemen we ook een enorme culturele verandering in de samenleving. Daar hebben natuurlijk enorm veel andere veranderingen ook plaatsgevonden. Maar laat het ons hebben over de afgelopen, uh, laat ons de afgelopen 10 jaar nemen. Dan is het in ieder geval een overschouwbare periode. In die tijd was het inderdaad nog jarenlang zo. En, en daar heeft natuurlijk de, de governance code en, en uh, de commissie Grijns al via de governance code de ...om verandering in te brengen. Men heeft op een bepaald moment dat wel... Uh, opgemerkt. Men heeft ook gezegd: daar moeten we iets aan gaan doen. Daar zijn codes opgesteld. Mm -hmm. En het lijkt nu net alsof ik dat wil verdedigen. Uh, die codes nee, nee, nee. zijn natuurlijk. Goed. Kijk, de codes zijn goed, maar de vragen die u stelt, dat zijn, dat zijn vragen die ik ook had kunnen stellen. we. Ja. Ik, ik, ik wil heel nog één keer mevrouw Vos bezig. worden. Laatste keer mevrouw Vos. Maar dan is het toch nu. Het, dan zouden we toch nu moeten beginnen. En zeker u, want u zit in een netwerk. U heeft een heleboel contacten. U zit nog niet in de Volkswagen top 200, maar u bent wel belangrijk. Dan zou u toch moeten gaan beginnen om gewoon dat hele ervaringscriterium. Gewoon ter discussie te stellen. En aandeelhouders dan maar gewoon even hard uh, kwaadschat leren. Um, uh, dat je beter dus. Een samen dat je beter een jongere commissaris kunt hebben. Of een jongere uh, of een vrouw. Uh, dan zo'n mannetje die okay. precies hetzelfde denkt. Allerlaatste woord van mevrouw Stolten. Kort, Ab alsjeblieft. Absoluut met u eens. Uh, ter geruststelling, uh, uh, als dat mag helpen... we zijn er ook heel hard mee bezig. We zijn sinds anderhalf jaar als voorzitter van de, van de NCD... zeer intensief aan de slag daarmee. Okay. Je begint ook hier en daar veranderingen in te zien. Maar, het kost maar tijd. we hebben dus alle hens aan dek... inclusief de media en inclusief de politiek... om daarvoor te zorgen... om dat ook daadwerkelijk verder in gang te zetten. Want het is Goed. een kwestie van willen. Dank u wel, mevrouw Stolten van de NCD... De Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. En mij liefde, ook hartelijk dank. Graag gedaan. Ik noem onze website, dit is de dag Nu. En ik geef het woord aan Gerhard Jochems... die zometeen samen met Tesselblok Villa VPRO presideert. Geen ja, wat we gaan jullie doen? Ja, we praten met Wim van der Kamp, CDA-Europarlementariër. Maar hij was ook 23 jaar lid van de Tweede Kamer. Hij is eigenlijk het CDA. We praten met hem over het CDA... dat volgens veelal lokale bestuurders... zich in een exis existentiële crisis bevindt. Hm.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 In Londen is een internationale conferentie aan de gang over de militaire operatie in Libië. Afgevaardigden uit zo'n veertig landen en internationale organisaties praten over het vervolg van de missie. Ook leden van de Arabische Liga zijn aanwezig in Londen. Er wordt onder meer gesproken over de mogelijkheid om kolonel Gaddafi asiel aan te bieden in een ander Afrikaans land. In Syrië heeft het hele kabinet zijn ontslag aangeboden aan president Assad. Het ontslag wordt gezien als een manier om tegemoet te komen aan de betogers... die al twee weken de straat opgaan en pleiten voor meer vrijheden. Ze eisen dat alle politieke gevangenen worden vrijgelaten. Winkeldieven die worden aangehouden krijgen voortaan een standaardboete van 151 euro. De boete staat los van een straf die de rechter op kan leggen. In Gelderland en Noord-Holland is de nieuwe regeling met succes getest. Het aantal winkeldiefstallen daalden daar met 30 tot 40 procent. En dat zijn de hoofdpunten van het... ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar al 29 kilometer file. Een normaal begin van de avondspits. Een paar files vallen op. Er is een aanrijding geweest op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen de knopende Ouderijn en Evendingen staat 5 kilometer. Tussen Viana en knopende Evendingen is de rechterrijschok dicht... Ook een aanrijding op de A15 goor naar richting Nijmegen. Tussen Waddenooi en Echtelt 5 kilometer. Tussen Tiel en tot is de linkerrijstrook dicht. Ook vertraging bij de spoorwegen. Tussen Utrecht Centraal en Ede-Wageningen rijden geen treinen na een aanrijding. Vertraging loopt erop tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Zoals u gewend bent van ons, elke dinsdag live vanuit Den Haag... Van het, uh, vanuit het Binnenhof... Uh, waar wij zo meteen na vier uur ons eigen politieke vragenuurtje hebben... met parlementaire journalisten en kamerleden. Daarin blikken we natuurlijk vooruit naar het debat vanavond... over uh, de mislukte Libië-evacuatie. En dus meteen ook wellicht een debat over het voortbestaan... van Hans Hillen als minister. En we gaan het ook hebben over de Koundouz-brief. De regering heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamer... waarin ze proberen tegemoet te komen aan alle zekerheden en eisen... die de Kamer gesteld heeft rond het instellen van een nieuwe missie naar Afghanistan... Dat kunt u allemaal horen bij Villa VPRO, mocht u zich met ons willen bemoeien. Wat wij toejuichen, ga dan naar onze site www.villavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Het Europese parlement heeft de hele nacht gedebatteerd over het verbieden van de verkoop van vlees van gekloonde dieren. Een meerderheid van het parlement wil dat namelijk. Klonen is een kunstmatige kopie maken van een bestaand beest door een lichaamscel in een eicel te plaatsen. Nou, Het parlement wilde dus een verbod. Maar het dagelijks bestuur van de EU, de Europese Commissie, houdt dit tegen. Dus melk en vlees van gekloonde beesten blijft gewoon verkocht worden. Kartikel Lioutaar, u bent van de fractie Verenigd Links... en ook zeer tegen de verkoop van het gekloonde vlees. Goedemiddag. Vlees van gekloonde dieren, wordt het al verkocht in Europa? Ja, en dat, dat was nou juist het probleem. Ze zeggen dat het uh, in Europa nog niet veel voorkomt. Maar het lastige is dat we dat niet weten... En ja, daar wilde ik eigenlijk samen met het parlement uh, nu juist een eind aan maken. door klonen in de EU te verbieden. en uh, importproducten te etiketteren. zodat de consument uh, weet uh, wat hij op zijn bord heeft liggen. Maar heeft u een vermoeden van de omvang van gekloond vlees dat gegeten wordt in Europa? Uh, nou, ze zeggen dat het er nog niet is. Maar afgelopen zomer is er natuurlijk wel een schandaal geweest. dat er vanuit uh, uh, Groot-Brittannië. Kloonvlees uh, en producten van gekloonde dieren op de Europese markt verkocht zijn. Uh, en ze weten zeker dat dat in België gebeurd is. Ja, ja. U wil dus eigenlijk het verbieden omdat het nu überhaupt niet duidelijk is of het er al is. En dan kan je beter maar op voorhand al zeggen: we, we, we laten het überhaupt niet toe. Maar dat lijkt me moeilijk, want dan verbied je iets waarvan je niet weet waar het is. Uh, ja, en daarom wilden we nou juist uh, als Europees Parlement een traceerbaarheidssysteem, zodat het ook geëtiketteerd kan worden. En uh, we weten dat in, in Europa de methode nog niet veel wordt toegepast, maar dat wel sinds een jaar ongeveer uh, er handel is in uh, kloonproducten vanuit de Verenigde Staten. En uh, daar ligt heel veel dierenleed aan ten grondslag, want uh, van de gekloonde dieren komt op het moment maar 7%... Uh, uh, blijft maar 150 dagen in leven en de rest is ziek, zwak of misselijk. En ik denk gewoon dat dat grote gezondheidsrisico's... Uh, voor de mensen ook met zich mee kan brengen. Dus dat is er tegen om het te eten? Die beesten zijn doorgaans ziek? Ja, die beesten zijn doorgaans ziek. Uh, de moederdieren die, uh, die lijden vreselijke pijnen om die beesten ter wereld te brengen. En, uh, ja, en als mensen dat vlees gaan eten weten we nog niet uh, 100% zeker of dat wel veilig is. En wij vinden dat bij voedsel het, het uh, voorzorgsprincipe moet gelden. Ja, ik zit me af te vragen. Is er gewoon geen bestaande regelgeving die dit tegenhoudt? Um, nee, er is op dit moment nog geen bestaande regelgeving die dat tegenhoudt. En daarom heeft het parlement al sinds 2008 gevraagd dat daar aparte regelgeving over zou komen. De commissie heeft dat ook wel toegezegd. Uh, maar voor die tussenliggende periode wilden wij een oplossing zoeken binnen de Novel Food-verordening. En uh, ja, dat heeft de Raad nu, uh, nu geblokkeerd, omdat ze ja, waarschijnlijk onder druk van de Verenigde Staten. Um, zeiden van ja, wij, wij willen geen handelsbelemmering opleggen. Terwijl wij toch weten dat 77% van onze Europese burger... geen kloonvlees wil, want dat mm -hmm. lijkt uit de laatste eurobarometer. Ja, u zegt, het lijkt erop dat ze dat doen onder druk van Amerika. U weet dat niet zeker? Wat voor formeel antwoord geven ze op, op de vraag dat ze het niet, waarom ze het niet willen? Uh, dat ze bang zijn voor WTO-problemen. Wereldhandelsorganisatie. Voor, ja, voor de Wereldhandelsorganisatie en voor... Uh, uh, ja, sancties vanuit de Verenigde Staten, omdat die uh, geen handel kunnen drijven in, uh, in vlees van gemartelde dieren, zal ik maar zeggen. Ja, uh, maar in de veehouderij gebeuren wel andere dingen, hè? Die hele bio-industrie is eigenlijk te sick voor woorden na na natuurlijk, met die antibiotica en grote hoeveelheden, et cetera. Ja, daar gebeuren een heleboel dingen uh, en... Uh... Ja, je kan stapje bij beetje dingen doen. En wij vonden dat. Uh, de Novel Food Verordening. was de plek waar we het debat over het klonen van dieren. konden openen. Want uh, eigenlijk wilde de commissie. gewoon dit als voedsel introduceren. Ja. op de Europese markt. En dat. Uh, heeft het parlement tegen willen houden en daarmee kon de raad... dus eigenlijk uh, het andere deel van onze volksvertegenwoordigers niet instemmen. En nee. daarbij blijkt eigenlijk dat ze niet naar de Europese burger... maar meer naar, uh, ja, naar de handelsbelangen van de Verenigde Staten hebben geluisterd. Ja. Even nog tot slot, kort als het kan. Ja. Wat kan een burger die geen zin heeft om gekloond vlees te eten... wat kan u nu, nu doen? Uh, ik denk dat dit een signaal is voor alle burgers om te weten dat we het nu niet weten. Dat ze druk zetten op hun regeringen zodat er zo snel mogelijk toch regelgeving komt op een verbod op klonen. En uh, dat kan ook, want de commissie heeft toegezegd binnen afzienbare tijd met aparte regelgeving te komen. En als wij, als de burgers druk zetten, dan, uh, dan zullen ze daar sneller mee op de proppen moeten komen. Zo is het. Kartika li Liotaar van Verenigd Links in het Europese parlement. Hartelijk dank. Ja, en veel van die gekloonde beesten, dat, dat zei jij dus ook al Ger, die, die, uh, die worden al ziek geboren, die overleven het dus helemaal niet. Dat zou dus ook gevaarlijk kunnen zijn voor de mensen. De oorzaak daarvan is trouwens onbekend. Maar om even een idee te geven hoe erg dat kan zijn. In Nieuw-Zeeland hebben ze deze kloontechniek verboden. Want, zo zeggen ze daar, onze laboratoria beginnen meer op mortuariums te lijken. Dat Lekker. zegt er nog gelijk me. Dan is het nu tijd voor een aflevering uit onze reeks wagenverhalen in één minuut. Pst, één minuut. Je moet je voorstellen dat die vrouw ligt daar op de grond. Wij worden daarbij geroepen. Wij zaten ook vlak in de buurt, dus we waren er ook zo. En die vrouw die zegt: de uh, agenten uh, gaan niet goed met mij. Hè? Dus uh, ik zeg: Nou, ik zei, het ziet er niet fraai uit. Ik zeg: Dat geef ik toe. Ik zeg: Maar hoor je de ambulance? Die hoorde je al aankomen. Ik zeg: Hoor je hem? Ja, hoorden ze. Ik zei, ze kunnen tegenwoordig heel wat. Ik zeg: Maar het ziet er niet fraai uit. Dat moet ik toegeven. Het was even stil, de vrouw was ook stil. En toen zegt ze op een gegeven moment, toen zegt ze, uh, agent, ik uh, weet dat ik dood ga. Ze zegt, ik ga dood, dat voelde ik. Ze zei, wilt u de groeten doen aan mijn vriendin waar ik naartoe ben? Aan mijn broer, mijn zus, mijn ouders. Toen kwam het, toen zei ze, wilt u tegen de chauffeur en de mensen van de Velderswagen zeggen dat ze niet te veel met mijn dood moeten zitten? Dus ze ging dood in mijn armen en dat was het laatste wat ze zei. Dan kun je heel stoer zijn, kun je een grote politieagent zijn. Een mens die dit kan opbrengen om dit in het laatste moment van zijn leven te zeggen. Kijk of jij en ik het kunnen U hoorde 1 minuut van Katinka Beer. Meer 1 minuten op vpro.nl slash 1 minuut. Paul Atkins met cry, cry, cry. En u kunt meer van haar horen op luisterpaal.nl. Ger en ik gaan praten met Wim van den Kamp. Een prominent CDA. altijd fijn om dat te zeggen. Voorman van die partij in het Europese parlement. Maar voor die tijd zat hij, gaat u er even voor zitten... van 1986 tot 2009 voor de Christen-Democraten in de Tweede Kamer hier in Den Haag. 23 jaar, daar kan je nu helemaal niets meer bij voorstellen. Nee, dat mag niet meer. Dat mag niet meer, ook nee. dat. Hij was in die tijd meerdere malen lid van het fractiebestuur... en was voor tientallen nieuwe Kamerleden de mentor. Het klasje van Wim, dat schijnt een begrip te zijn hier in Den Haag, Voeg daar dan ook nog eens zijn jaren... als lid van het CDA-partijbestuur bij. En u snapt het. Wim van der Kamp is het CDA. Zo. Een partij in existentiële crisis, dat dan weer wel. Zo staat in een resolutie die op het belangrijke partijcongres... aanstaande zaterdag ingediend wordt. Ja, Goedemiddag, meneer van der Kamp vanuit de studio in Brussel. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, in die resolutie staat het, hè. Een partij zit geruime, al geruime tijd in een bestaanscrisis. U bent het CDA, hebben we net gezegd. Wat gaat ja, u daaraan doen krijg... zaterdag? <coughs> ik krijg prompt uh, de kriebelhoest uh, van. Uh, van, van <laughs> Neem een uw, slokje water van uw inleiding. Ja. Um, je kan niet zeggen dat het CDA op dit moment zonder problemen is. <laughs> maar, U lijkt om, wel een politicus. Ja, ja, ja dat, je wordt toch met, met pek, hoe heet dat, waar je mee omgaat, <laughs> ja, wordt je ja, ja, mee besmet. Volgens ja. ja. mij is een humor, Tessel. Mm. Maar uh, om nou te zeggen van uh, het CDA verkeert in een existentiële crisis... dat vind ik zelf wat aan de zware kant. Wat het betekent dat het haar voortbestaan bedreigd wordt, hè? Dat ja, betekent het letterlijk. Ja. Ja. Mm. ja, en dat vind ik... Uh, nou ja, goed, ik ben niet van die, uh, van die kant... Maar weet u wat het is, meneer Van der Kamp? Het is wel een hartecreet. Het is wel een van kernmensen uit uw partij. Het zijn allemaal mensen die ertoe doen, die besturen, die met hun poten in de modder staan, zoals het heet binnen die partij. En het is wel een hartecreet van hen. Zij zien het blijkbaar wel zo. Ja, nee goed, maar daar stel ik dan, omdat ik dan het CDA ben, in uw ogen, daar stel ik dan mijn opvatting tegenover. Kijk, even een paar dingen. Op de eerste plaats, we hebben die Tweede Kamerverkiezingen verloren. Ik heb negen juni 2009. We zitten nu op uh, 29 maart en we hebben eigenlijk niet veel bereikt in de tussentijd. Uh, we hebben een moeilijke kabinetsformatie achter de rug um, en we zijn nu bezig met de afronding van de verkiezing van de partijvoorzitter. Even tussendoor, want u zegt, we hebben weinig bereikt. U doelt erop dat er is een commissie geweest, onder leiding van de heer Frissen. Ja. En die zou kijken naar de oorzaken van de verkiezingsnederlaag. Ja. En daar zou dan op geacteerd moeten worden. En daar is weinig aan gebeurd. Wat had er moeten kunnen gebeuren ja. dan? Nou kijk, toen, toen, toen we op 10 juni als partijbestuur bij elkaar kwamen... Toen trad de toenmalige voorzitter Peter van Heeswijk die trad af. Mm -hmm. En ik had echt de indruk dat wij in oktober, november vorig jaar ook ter voorbereiding van de statenverkiezingen... een nieuwe partijvoorzitter en een nieuw dagelijks bestuur zouden hebben. Ja. Dat is, door een tal van redenen is dat niet gelukt. Een kleinigheidje was dat er een kabinet geformeerd moest worden... en dat de partij bijna uit elkaar donderde vanwege de samenwerking met de PVV. Maar dat was een ja, kleinigheidje. Maar goed, dat draai ik ook weer even in positieve richting. 2 oktober hebben we het grootste democratische congres gehad... wat ooit in Nederland door een politieke partij is georganiseerd. En als je ziet de positieve energie die daarvan uitging... en hoe we daarmee om zijn gegaan tot op dit moment... dan hebben we daar ook weinig mee bereikt. Hm. Dus kijk, ga nou niet zeggen van... ja, de existentiële crisis en Van Kant Kamp die praat dat allemaal goed. Nee, ik praat dat niet goed. Mm -hmm. De partijorganisatie heeft een moeilijk jaar achter de rug... en heeft helaas niet kunnen brengen, zeker niet naar de leden in het land... wat de leden van die partijorganisatie verwachten. En hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Dat heeft te maken met allerlei interne discussies... Dat heeft te maken met het feit dat het aanvliegen van een partijvoorzitter... Hè, we hebben toen de kandidatuur van de heer Deetman en de heer Grappenhuis eh, gehad. Ja. Daarvan heeft het partijbestuur gezegd nee. We willen absoluut een tweetal. Uh, we willen kiezen, kunnen kiezen uit twee mensen en niet de een of de ander. Ja, en zij wilden niet in zo'n positie zitten. En zij wilden niet in die, uh, in, in die positie zitten. Dus we hebben wat dat betreft ongetwijfeld ook fouten gemaakt. Ik, ik, ik ben adviseur van het partijbestuur, dus ik voel me daar ook verantwoordelijk voor. En de kunst zal nu zijn om met die nieuwe partijvoorzitter... op maandag 4 april die zaak opnieuw op de rails te zetten... Ja. En er is wat dat betreft ontzettend veel te doen. Maar er liggen ook heel veel uitdagingen voor het CDA. Omdat het een partij is die de afgelopen 60 jaar bewezen heeft... heel goed de maatschappelijke tendensen te kunnen oppikken. Dus in dat opzicht ben ik positief gestemd. de maar... nieuwe partijvoorzitter, daar gaan we zo meteen natuurlijk over de twee kandidaten nog even praten, maar ja. uh, u zegt, ik hoop dus op 4 april dat het bestuur dan aan de gang kan gaan. Ja. Die uh, resolutie die ingediend gaat worden op het congres, door die, die ja. bestuurders uit uw partij, die pleiten voor een volstrekt onafhankelijke vernieuwingscommissie, onafhankelijk juist van het hele partijbestuur. Dus ja. een echt een hele onafhankelijke commissie die een nieuwe koers en een nieuw elan moet gaan brengen. Ja. Nee, ik begrijp dat u als VPRO op al dit soort nieuwe innovatieve elementen inspeelt. Zo. Dat is nou, dat, is, hoor. <laughs> dat, dat is ook uw taak. Maar even voor de duidelijkheid. Ja. Partijbestuur bestaat op dit moment uit voorzitters van de provinciale afdelingen. Mm -hmm. Die, dat voorzitterschap van de provinciale afdelingen dat is niet de meest geliefde klus in het CDA. Mm. Want je moet met lokale afdelingen overleggen. Je moet individuele leden belonen, soms royeren. Maar goed, die voorzitters die doen dat, het zijn vaak burgemeesters, mensen die alle maatschappelijke positie hebben verdiend, die doen dat. En uit, uit solidariteit met hen zitten zij ook in het landelijk partijbestuur. Nu kan je makkelijk een resolutie indienen en zeggen ja, al die provinciale bobo's, om dat woord even te gebruiken, die moeten weg. Maar dan moet je dus al die provinciale afdelingen afschaffen. Uh, uh, van een nieuwe voorzitter voorzien. En dat zal niet makkelijk zijn, want dat is nogmaals... een hele moeilijke en ondankbare taak. Maar zij zeggen, en het, het gaat er nou niet zozeer om... of dat nou ook gaat gebeuren, maar het, het, is, het is meer de gedachte daarachter. Hè? Zij zeggen, die partij die mist smoel, die mist elan, die mist een formule. Ja, en dat moeten we terugkrijgen. En dat, ik, dat zijn mijn geworden, woorden, hè? want ze gebruiken er allemaal andere woorden voor. Maar... Uh, en dat kan niet met het zittende bestuur. Die moeten gewoon weg, hoe hun bessen ook gedaan hebben. Is daar niet iets voor te zeggen voor die gedachten? Hoe praktisch lastig het ook is. Ja, maar dan ben ik weer even de politicus. Over de gedachten van meer elan, nieuw bloed. Laat ook eens de jonge generatie tussen de 20 en de 30, eh, 20 en de 40 eh, meespreken. Laat dat elan van die lokale afdelingen en van de jongere afdeling. laat dat eens doorklinken. Dan zeg ik als politicus prima, daar hadden we het afgelopen jaar ook beter voor kunnen benutten. Hebben daar te weinig aan gedaan... Maar ga je nou niet weer in de oude discussie uh, storten van... dan moeten die twaalf provinciale voorzitters uh, aftreden... want dan ben je met het verkeerde energie bezig. Je kunt ook zeggen, als we het nou eens helemaal omdraaien... dat, kan, dat doe ik moeiteloos. Je kunt, ja. je, je, je kunt ook zeggen, die mensen die dan zogenaamd voor dat nieuwe bloed... en voor die nieuwe gedachten konden zorgen, waar zijn ze? Waarom staan ze nu op? Waarom steken ze hun vinger er nu op? Hallo, hier ben ik. Ik wil gewoon meedoen. Dat kan toch ook? Ja, dat kan ook, maar dan moet u toch... Bijvoorbeeld, wij hebben vier avonden gehad waarop de voorzitterskandidaten zich gepresenteerd ja. hebben. Ja. Daar waren die mensen. Ja, twee daarvan In... zijn nu nog over. Ja. ja, nee, maar ik bedoel ook de mensen die meneer Jochems uh, bedoelt... van ja? het nieuwe Elan, die mensen die mee willen praten... die willen zeggen van, uh, wat doen ze daar eigenlijk mm. in Den Haag? Wat doen ze daar eigenlijk in Brussel? No, okay. uh, waar is het, het CDA van de Volkspartij uh, gebleven? Mm. Die mensen waren op die vier avonden... en die mensen die zijn ook op 2 april in Den Haag. Mm -hmm. Ik bedoel, in een van die uh, twee voorzitterskandidaten... nou, dat, dat is duidelijk in een democratie, die gaat het winnen. Mm -hmm. En hij of uh, zij zal dus op een gegeven moment dat elan, wat echt ongeduldig begint te worden op dit ja. moment... Eh, ook al omdat we die positieve energie van 2 oktober niet benut hebben... dat elan zal dus gekanaliseerd moeten worden. Het over... En, en lief, Liefst niet op een bureaucratische, ouderwetse CDA-manier. Ja, maar... Een van de twee die dat moet gaan doen vanaf 4 april... is Rutte Peetoom of Jaak van der Tak. Dat zijn de twee overgebleven kandidaten. Gaat u zeggen waar uw voorkeur naar uitgaat of zegt u niet handig? Nee, nee, nee, nee. Ik vind niet dat als ik het CDA ben, zoals u dat zo mooi zegt. Dan blijf me maar volhouden hoor. Ja, daarom. En ik, ik, ik, ik blijf dat herhalen. Nee, maar het is niet goed ja. dat, dat partijbobo's, of je nou delegatieleider bent in het Europees Parlement, of, of je bent de fractievoorzitter van de Tweede Kamer of, of aankomend fractievoorzitter van de Eerste Kamer. Dat wij nu weer de keuze van de leden gaan uh, begeleiden. Nee. Dat kunnen ze echt wel zelf. Ja. Ik heb nog even een ander punt voordat we iets, uh, uh, eventjes naar het debat van vanavond gaan ook, uh, wat toch wel onrustbarend uh, voor u moet zijn, wat weer bevestigd is tijdens de Provinciale Statenverkiezingen, dat is dat de positie van CDA en de grote steden eigenlijk non-existent is, hè? Ja. Eén zetel in, in de Amsterdamse Raad, en mijn indruk is nou de hele tijd, want ik volg de partij, dat daar tamelijk laconiek over gedaan wordt, het platteland is gewoon van ons en laat die steden maar zitten, zo'n gevoel krijg ik daarbij. Ja, nou dat gevoel is niet terecht. Uh, er is een, een stroming binnen het CDA die zegt... hoor eens hier, wij concentreren ons op het noorden, oosten en zuiden van het land. Maar er zijn, kijk even naar onze wethouders uh, in Rotterdam... en onze wethouder in Den Haag, Karsten Klein. Er zijn mensen die, maar ook iemand als Piet Boekhout... oud-onderwijsman in Rotterdam, die week in, week uit in datzelfde partijbestuur zitten te hameren... van CDA, vergeet die grote steden niet. Mm -hmm. uh, we gaan zo meteen uh, praten over de minister van Defensie. Ja. Maar Hans Hille was het die zeg maar een jaar of zes, zeven geleden zei... CDA richt je op de VINEX-wijken. Mm -hmm. Want daar zit een categorie mensen... die misschien niet iedere zondag naar de kerk gaat... maar die het uh, sociaal-maatschappelijk profiel van het CDA ook met waarden en normen, tegen de hufterigheid... werken voor je brood, eh, voldoende onderwijsvoorzieningen. Dat profiel zit in die vinex wijken Die mensen hebben mm -hmm. vaak ook nog een hoge hypotheek. Daar zitten CDA-kiezers. Maar jij de... heeft toen niet naar nou, hem geluisterd, blijkbaar. Onvoldoende. Of, ja. of, of, we... of had of, het niet in de macht. Of lukt het uh, niet? Uh, ja. Ja, ja, dat, ja, u stelt nu in één keer uh, zeven vragen in één keer. Die ik nou, tegelijk. twee niet, hoor, niet, maar ja, dat is niet, ook niet goed eh, trouwens. <laughs> nee, die ik niet allemaal tegelijk kan beantwoorden. Nee. Wij zitten wel met het CDA in de, in de keuze van... hoe gaan wij bijvoorbeeld zelf om met de islam? Hm. En hoe gaan wij zelf om met de, ja, bijvoorbeeld toch wel enorm zich goed ontwikkelende Turkse bevolking in die grote steden. Ja. He, durf je die naar het CDA toe te halen? Wat, waar ik een voorstander van ben, laat ik dat dan ook meteen even helder zeggen. Of ben je bang dat de meer uh, zeg maar uh, gelovige christenen in onze partij... om die redenen bijvoorbeeld afhaken naar de ChristenUnie en SGP gaan? Ja. Dat, is een exist dat is nou echt een existentiële vraag. En die moet dus het nieuwe partijbestuur ook gaan oplossen... Ja. Met behulp van het Wetenschappelijk Instituut. Zijn naam viel net al even, Hans Hille. Zoals gezegd, heeft u hier zelf een half mensenleven in de Tweede Kamer gezeten. Ook een periode samen met Hans Hille. Ja. Die is nu minister van Defensie. Die heeft het niet makkelijk. Ligt fix onder vuur. Verbaast u dat eigenlijk? Zoals u hem kent, dat hij in deze positie terecht is gekomen? Uh, ja, dat verbaast mij. Ja. Waarom? Ten principale verbaast mij dat. Nou, kijk, Hans Hille is in mijn ogen een, een, een toppoliticus. Die. Die, die, die heeft het lange tijd, hè, wat de kranten nu ook schrijven, van de zijkant bedreven, het vak. Uh, heeft het in zijn vingertoppen. Die, als u nou ooit over een man met vingerspietsengevuur moet praten, dan is het Hans Hille. Maar mag ik er wel even op wijzen wat hij het afgelopen half jaar voor zijn kiezer heeft gehad? Kijk, ten eerste is hij zeer betrokken geweest bij het nieuwe regeerakkoord. In strategische zin, in tactische zin. Die mensen hebben daar keihard aan gewerkt. Uh, Verhagen, Hille, noem ze maar op. Vervolgens de hele Koenders-missie. Uh, buitengewoon complex, vanwege het afhaken van de PVV. En je ziet het deze dagen in de Nederlandse pers... rond de acht-weken-discussie, weer volop actueel. Ja. Mm -hmm. Dan hebben we als derde grote dossier de Libië-helikopter. Nou, daar gaan ze straks over praten. Als vierde grote dossier de Libië-gevechten. Uh, kader van de NAVO, noemt u allemaal maar op. Dan heb je het Den Helder-dossier. Uh, Dat is niet mis, want daar zie je ten opzichte van de Kamer natuurlijk toch... Nee. Ja, maar, maar, maar, maar, maar alle respect, een uh, zittend minister is politiek verantwoordelijk... is ook ministerieel aanspreekbaar, om het zo even uit te drukken. Uh -huh. Maar het heeft zich wel grotendeels onder zijn voorgangers afgespeeld. Ja, en dan het gaat er ook je... om hoe je het hanteert. Hè? Kijk, exact. Van, Acht, nee, nee, nee, uh, van Acht heeft hem genoemd een superieur intellect. In datzelfde, uh, in datzelfde artikel noemt u hem een machiavalist en altijd bezig met de macht. Maar dan zou je toch denken dat iemand dat uh -oh. toch veel slimmer oppakt... en veel slimmer zich uh, dus daar onderuit draait, ja. Het ja. handige met de Kamer is. Ja, maar kijk, de, tot slot nog even de grote bezuinigingsbrief... van 1 miljard euro, die, die nu geformuleerd ja. wordt en die er aankomt. Dan zit je dus met zes grote topdossiers. Ja, wel druk, dan, kan je, dan kan je zo handig zijn als je maar wil... maar je moet op een gegeven moment op dit soort onderwerpen... waar ook een grote internationale component aan zit... een relatie met de minister van Buitenlandse Zaken een relatie met de premier en een relatie met de gedoogpartner... Mm -hmm. ja, met alle respect, hoor, dan kunnen u en ik het vanuit de studio... in Brussel en in Den Haag allemaal prachtig bespreken. Hille gaat door een hele moeilijke periode. En zelfs een intellect als hij en een makkelverlist. Je komt er dan, dan niet alleen met, met handigheid. Nee. Ah. Nee. Ziet u hem wel overleven vanavond? Ik Hans als minister, Hille als minister. Nou Hans Hille overleeft als minister. Ja. Oh, ik, wou, ik dacht wel dat u wou gaan zeggen: Hans Hille overleeft alles, altijd. Nee, nee, nee, u gaat mij nu woorden in de mond leggen ja. die ik niet gebruik. Hans Hille, nogmaals, is een buitengewoon scherpzinnig politicus. Maar met zes van dit soort dossiers begrijp ik op een gegeven moment dat je zegt van jongen jongen jongen kunnen de andere ministeries ook niet een stukje doen Wim van der Kamp vanuit Brussel CDA europarlementariër Mr CDA hartelijk bedankt de Villa is zo bij u terug Internet langs Twitter kranten radio en televisie